Corine Bouwman met het NOS-journaal. De politievakbond in Duitsland betwijfelt of uitbreiding van de grenscontroles tegen illegale immigratie praktisch mogelijk is. Grootste probleem is het gebrek aan personeel. De verscherpte grenscontroles werden begin deze week door de regering aangekondigd. Volgens de politiebond kost het veel moeite om in een paar dagen tijd voldoende agenten voor de controles vrij te maken.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 Volgens Belgische media was de man toen al geboeid. Justitie in België stelt een onderzoek in. Extinction Rebellion is bezig met een nieuwe blokkade van de A12 bij Den Haag. Ze hebben tuinstoelen meegenomen en tenten opgezet. De paar honderd demonstranten van de Klimaatactiegroep... protesteren tegen de overheidssubsidies op fossiele brandstoffen. Vanwege stakingen gaat de politie deze keer vermoedelijk niet ingrijpen.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 Zondag op zaterdag. Een zonnige zaterdagmiddag, Thomas. Hè? We krijgen toch weer een beetje na zomerweer. Ja, komen lekker, lekker. Lekker hè? Lekker, ja, zonnetje schijnt. En lekker naar zon voor toe toekomen en genieten van het mooie weer hier in het dorp. En op het uh, strand. En het circuit, circuit ja, ja, want hij is de Trophy of the Jews. Ja. En hij is uh, juist uh, gestart de nou, van nou, uh, Martijn. Nee, nee, nee, nog niet. Kijk, nog niet? O, kijk, ik het in, zal het even laten zien. Je het in de gaten op ja, de Ja, we houden het in de goed. gaten. Ze zijn nu bezig met de startopstelling. Uh, nog drie minuten is het bord net gegeven. Dus uh, even afwachten nog. De supercartellen gaan, uh, gaan dan uh, de lucht in, uh, zeg maar. Ja, en Martijn uh, die start dus uh, vanaf de vierde plek. Dus ik hoop, uh, misschien kan hij naar het podium toe rijden. Dat zal heel mooi zijn. Vorige het week ook al er in trouwens, Assen natuurlijk. Dus. Wel druk uit uh, op het circuit. Oké, oké. Het staat helemaal vol op de pitsboxen. Uh, dat zijn uh, positieve berichten. Ja, ook uh, mooie klasses uh, die uh, dit weekend ja, uh, daar rijden. Leuk. GT1 Tourwagen uh, Challenge uh, vind je daar allemaal zeg maar, op het circuit. De Trophy of the Junes. Ja. Ook al 100 jaar hier in Sanford ongeveer. <lacht> niet overdrijven, Rob, maar goed. Hé, hey, het uh, derde is in Sanford op zaterdag. Wat gaan we daar nu allemaal nog doen, Thomas? Ja, we gaan uh, zometeen bellen naar Assen. Ja, je zou bijna zeggen dat het de andere kant van de wereld is. Maar uh, het is wel nog in ons kikkerlandje. Het valt best mee, hoor. <lacht> ja, hoor. Nee, ja, Renor die is daar uh, met de Tabak Classic GP. Als ik het weer goed zeg. Ja, zeker. Dat zeg heel goed. <lacht> Oké. Okay. Ja, en uh, daar is hij weer uh, met zijn ITCC aan de gang. Dan om half vijf uh, ongeveer, hè, want het kan nog wel eens lang duren met Rendel. <laughs> nee, hoor, Rendel is de topper. Uh, het dier van de week, genaamd Spike. Oh, leuk. Ja, ja. En uh, dan. Uh, Wat is dat konijn? Uh, nee, een hond. Oh, een hond. hond. Oké. Okay. Een hele, uh, ja, een mooie hond. Um, en dan hebben we nog... Uh, ik heb nog een nieuwsberichtje straks. Nou, heel goed. Dat uh, dus in het uh, derde en laatste uur. Ja. Zandvoort op zaterdag. En uh, hij komt weer, hè? Hij komt. komt. Klaas. Komt hij? Oh ja. ja, in november natuurlijk, hè? Oh, je bedoelt... Uh, uh, oh, Fred. Fred, ja, hij komt. Ja, nou nou snap ik. Hei. Ik zat al helemaal bij de Sinterklaas. Want die komt Fred in november Hei, ook al. hè? Nee, ja, dat is waar. Ja, ja, dat is ook dat al gaat, bijna. Nou, ja, zeker. Ja, Fred, Hei, hij komt. Uh, nou ja, zou die, zou die komen? Nou, ik weet het niet. We wachten het gewoon we even We zien het op. wel. Entertainment vuur na vijf uur. Daar hebben we het dan over. Do you remember? Cherry blossom in the market square. Do you remember? I thought it was. Nou, ik ga je teleurstellen, Thomas. Komt hij, niet? hij komt niet. Oh, hij, hij komt, komt niet. niet. Nee. Oh, jammer. nee. Wel lekkere muziek zo meteen na vijf uur. Please excuse me. I never meant to break your heart. So sorry. I never meant to break your heart. But you broke. Met, uh, muziek van uh, Marillion. En uh, dat was het uh, mooie nummer KD. CFM, Race Radio, Pit Report. Nou, zaten we net nog op het uh, circuit uh, Zandvoort-Rendel. Uh, Gaan wij nou uh, naar jou toe, daar uh, op uh, Assen. Goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Dag, Dag. Rendel. We zitten... Hé, hey, ja ik zitten in een heel zonnig assen uh, en ik zit op mijn knieën bij mijn uh, Formule 3 krak want die is stuk ja nou stuk gemaakt nee. nee nou ja wat, wat is nee. bij mij? Ik, uh, ik zat vanmorgen weer naar jouw live uh, uitzending te kijken en dergelijke ja, en ja. uh, toen had ik iets over uh, een ik las of was het nou gisteren over uitlijnen van een, uh, van een auto en uh, dat je niet vooruit kwam wat heb je gedaan Renno? Nee, nee, nee, we, we hebben de uitbreiding helemaal goed. Nee, ik heb gisteren de kwalificatie gegeven bij de Graaf. Graaf werken van het, Rips en, uh, het is Dat is een heel duur woord voor een paar idioten die ineens zit dus aan het rijden zijn. En uh, uh, daar heb ik het de kwalificatie in mijn aandrijf vastgebroken. Dus die ging stuk, dus dat is een beetje minder. En, uh, en we wisten de oorzaak niet. En vandaag in de race ging ik weer verstart, hadden we het gemaakt, het nieuwe aandrijf vastging. En die gingen twee rondjes weer stuk. Jeetje! Ja, maar we hebben nu de oorzaak gevonden. Er dus, dus vier monteurs te werken om dat ook te lossen dat ik morgen weer kan rijden. Goed hè? Dat zou, dat, <lacht> dat zou mooi zijn, Rendel. Nou, leuk ja, dat je ja. even tijd voor ons vrijgemaakt ja. hebt. Want je bent natuurlijk ook actief met uh, ITCC. Ja, ja, ja. We hebben, we hebben vanmorgen de eerste wedstrijd van weekend gehad. Uh, we hebben 48 deelnemers aan de stad. En uh, dat was helaas een hele korte race van één rondje. Want uh, we hadden uh, een fantastische start en er gebeurde helemaal niks. En op het rechte end hebben twee deelnemers, deelnemers elkaar heel sactisch aangeraakt. Maar eentje daarvan werd uh, met meer dan 180 km per uur gelanceerd. En die ging vol de vangrail in. Ja, dat was wel een heel heftige klap helaas. Cess met een ontzettend mooie uh, oude Camaro uit 1969. Nou, hij heeft gelukkig niks, maar de auto is... Uh, nou, uh, ze wilden bij uh, Tata Stilen ze niet meer hebben. Oh, oh, oh. Dat is wel heel ja, erg. Zo. Ja, is heel erg ja. Ja, ja, maar gelukkig heeft uh, de coureur uh, zelf uh, niks uh, ja, zeg maar. Nee, ik wil helemaal niks. De auto is echt helemaal niks meer van over. Jeetje. En, uh, uh, dat is nooit leuk in de autosport. Dus we hebben gelijk daar één rondje de wedstrijd de stilgezet. Dus die jongens, we gaan niet eens rijden verder. Want een rijden is altijd belangrijk als de, we zijn amateursport, dan auto's. Ja. Ja. Dus we mogen morgen weer twee wedstrijden. Oké, okay, nou ja, ook uh, goed toch? Ja, wel zonder van die auto, want het is wel goed bouwjaar 1969. Nou, oh, daar kom jij vandaan? Ik zeg verder niks. Dus het zou maar kunnen, ja. Wat een broekje, hè? Wat een broekie. Ja, erg, hè? Jawel. Het leven moet nog beginnen. Ja, wij leven moet nog beginnen. Ja. nee maar verder is het hier helemaal fantastisch, jongens. Het is paddocks, staat stampie, stampie, stampie vol. Je kan hier bijna niet meer lopen. En uh, ja, er is hier alles te doen natuurlijk. We hebben bromfietsen. We hebben motorfietsen, zijspannen zijn er weer. En we hebben en, en natuurlijk, ja, klap op de vuurpij. En is een fietsje die met zijn Lotus 72 aan het rijden. Wauw, dat is gaaf. Dat is gaaf, hè? Ja, die, zeker. Die uh, vanmorgen rijden, die gaat straks nog een keer rijden. En uh, ja, als je ziet hoeveel mensen daar op afkomen, is helemaal fantastisch. Ja, die komen speciaal Heel daarvoor op... waarschijnlijk ook even naar je toe, uh, zeg maar. Ja, er zijn er echt voor naar Aston gekomen. En, uh, ze hebben er straks handtekeningen-sessies gehad. En dan staan uh, een partij mensen in de rij, dat wil je helemaal niet weten. <laughs> dus die man is nog steeds populair. Ja, Mooi, leuk, he? leuk, leuk. Doet ja. hij goed? Zeker weten. En zo'n ontzettend aardige man ook. Dus uh, dat is altijd helemaal leuk, hè? Nou ja, dat speelt uh, zeker leuk. ook een rol. Dat, dat, ja, ja. dat, dat, dat, dat voelen mensen ook wel aan, zeg maar. Ja, dat voelen mensen zich zeker aan. Dus, uh, dus uh, ja, het is hier uh, prachtig weer. Voor uh, ja. een zonnetje. Ik weet niet hoe die is. ook een zonnetje. Nou, aardig. Ja, even ja? we net, uh, zaten net bij uh, de Trophy of de Junes uh, op het circuit nog. Ja? Want we spraken, spraken Martijn uh, Wijsman. Want die uh, rijdt vanmiddag in de Supercar uh, Challenge. Ja. En die race is om, uh, om uh, nou ja, net begonnen eigenlijk, hè Thomas? Ja, ze lopen wat uit. Ze lopen wat ze aan de hand op het nou, circuit, maar ik heb geen idee wat. <laughs> Ja, Oké, okay. Nou ja, hij was vierde vanmorgen en uh, ja, de, de, het is de Zandvoort er, hè, dus vandaar even extra aandacht voor hem. Ja. En uh, ja, hij verwacht wel weer dat hij op het podium kan staan, want vorige week was je ook in Assen hè, en toen heeft hij ook op het podium gestaan. Ja, dus, uh. nou, uh, als je dan twee weekenden achter elkaar zo goed gaat, dan heb je gewoon een toppiek in de topweek, zullen we zeggen, toch? Ja, zeker weten, zeker weten. Dat, zeker dat weten. moeten we absoluut hebben, dat is altijd, altijd lekker. Ja, jongens, maar ik ga je nog mooi vertellen, uh, dat hebben jullie dan weer niet. Ik heb vanmorgen twee rondjes gereden en ik heb gewoon een beker voor de derde plek gekregen. Ja, oh. ja ja. En, uh, in mijn klasse, maar er zijn maar drie deelnemers, dus die was niet moeilijk. Oh, oké. Okay. Oh, oh. Ja, maar dat moet je er nooit bij vertellen, hè? Dat moet je er niet bij vertellen, is nee. wel volgende week taart toch, voor ons? Ja, dan moeten we dan maar even opsturen, Dat gaat niet goed komen, maar <laughs> gewoon. Maar ik, ben, ik, maar, ik, ik, ik was al omgekleed, ze dus waren we nog aan het rijden. Want ik was het tweede rondje natuurlijk eruit. Dus ik was oh. al in de pitch omgekleed. Dat doet de Lewis Hamilton ook altijd en snel. Dus ik denk, nou, laat ik ook maar weer mijn gucci pakje aantrekken. En uh, ja, jongens, ze komen een beker brengen. Ik ik heb ik wel nooit meegemaakt. Nou, <laughs> Weet je wat daar de grote grap is? Ik heb natuurlijk ook een filmpje van jou gezien omdat je ja, er binnenkort helaas mee gaat stoppen daar in Beverwijk. Ja, maar ja. Dat, je, dat je al genoeg bekers hebt toch eigenlijk, of niet? Ja, ik heb wel heel veel bekers. Maar dat is mooie, ja, als mensen een beker willen dan mogen ze komen ophalen, want ik ga wel, anders gaan ze allemaal de Glico in en ze dus daar weer gaan. Dus, want ik, ga, ik mag ze mijn meisje niet mee naar huis nemen. Oh, al die onder de wat, de waarom niet? Dus we gaan, we gaan ze, we gaan ze, nee, die zeggen, we moeten al wat oude metaal in mijn huis. Dus dat is heel simpel. Ja, en ik ben, ja, jongens, ik ben pas een half jaar getrouwd. Hè. Dan kan je niet gelijk eruit gooien. Nee, dat, eh, nee, nee moet je langzaam opbouwen, zoiets. Eh. Ja, ja, ja, ja, ja. Moet je langzaam opbouwen. Dus hey. ik, eh, ik eh, als er mensen zijn, die zeggen, nou, ik wil zo graag voor mijn zoontje een beker. Nou, kom lekker naar Beverwijk. Krijg je zo graag dus eens bij Ja, Autopers in eh? Beverwijk. Even opzoeken. Autopestje en dan, uh, dan rij je er zo heen. En uh, ja, nou ja, je zit dus een, uh, nou ja, op een mooie as uh, dit uh, weekend. Ook zonnetje. En ja. je vertelde het net al. Ook Bronfietsen. En ik zag inderdaad ik vond het wel een mooie, mooie woordspeling over die demonstratie van uh, de Bromfiets-demonstratie. <San> ja. En dan ja, met de dubbel T, hè, van TT natuurlijk. Bromfiets. Ja, ja, t -T -Bromfiet. ja. Bromfiets. <San> nou, ja, jongens, geweldig. Er waren iets van 500 Bromfietsen op het screen. <San> Wat? En, en ja, echt. Je, je, gewoon viel op het ski hè, met bromfietsen. Ik heb nog nooit zo gelachen. En ja, dan heb je gewoon een normale mensen op een bromfietsje, op een zundapje, op een kruitlertje. Maar als ze komen dus ook op een solex voorbij, met lerenjas en mannen uh, Willem of Willem Pieter, uh, oude Willem uh, petje op en klompen. Ja, joh, ze is helemaal <laughs> geweldig. Ja, wauw. Ja. Ja. Kan Rob ook meedoen op zijn Vespa? Ja, ja, je mag wij doen op de Vespa. Het was echt één groot feest. We hebben zo gelachen, zo gelachen. Ja, oh, dus, dat uh, zijn wel leuke dingen. Ja, de bromfiets hoort er een beetje bij daar in ja, Drenthe, ja, hè? Ja, de Bronfies hoort er hoor, hoor een beetje bij. Ja, als je een beetje achtergrond en misschien heel veel lawaai, hoor. Ik geloof dat er nu wat demonstraties weer gaan komen met ook uh, Fitchie Paul die in die Lotus 72. Die gaat weer rondjes rijden, natuurlijk. Uh, en ik denk ook... Uh, ja, volgens mij Tim en Nel, die is met twee zitten aan het scheuren. Dus dan word je ook mis, als je daar achterin zit. Maar <laughs> ah, jongens, ze hebben, ze hebben het wel, om het publiek te vermaken, hier hoop uh, gezellige dingen, hoor, te doen. Om, ja, gaaf. En, e echt wat te blijven. Dus, Mooi reuze uh, even. Chapeau, met. chapeau voor Assen. Uh, chapeau. Zeker weten. Nou, en van Assen gaan we eens even naar uh, Baku. Wat dacht je daarvan? Want daar wordt ook gereisd. Ja, en dan moet we me helemaal gaan bijpraten. Ja, dat, we dan dan dat gaan we ook doen. Dat gaan we bij deze <laughs> ook doen. Want, uh, zit je? Ja, Max, die gaat er uh, niet helemaal uh, zoals als het uh, moet, hè? Nee, Noors, ja, maar is helemaal niet. Wordt, No Max no no niet helemaal en Norris helemaal niet. Norris dus 15. Norris 15? Max 6. Nou, en, en Max 6, nou wegkampioenschapskansen voor Norris, zullen we zeggen dan toch? Ja, ah, zeker daar. Ja, Baku ja. wel, dat is lastig hè. Ja, daar, daar, ga je, daar ga je niet voorbij komen. Dat is een hele korte discussie. Dus, ja. uh, en heeft hij Piastri ook nog voor zich? Ja, tweede plek. Twee, ja, Piastri 2. Nou, gaat hem mij normaal niet voorbij laten? Leclerc 1 en, en uh, Sainz op 3. Ah, dat wordt weer een Ferrari-feestje. -feest. Ferrari dus uh, de klokken kunnen net weer gaan luiden, zullen we zeggen. En uh, misschien uh, wellicht kansen, PRS op 4. Oh! Mm. Nou, dat is. Uh, dat, oh, Pires voor, uh, Pires voor Max. Ah, dat is even een goeie. Ja. Ja. Ah, dat, dat, dat wordt een gezellige avond. En uh, wellicht ook leuk om te benoemen: Cola Pinto. Ja. ja, Cola Pinto. Hadden we het nog over vorige week: Cola Pinto. Op 9. Op 9? Voor Albon, op 10. Oeh, oeh, oeh. oeh, oeh. Nou, dan, dan, dan, dan trekken we woorden terug, dan gaat het jongetje misschien toch goed doen. Ja, ja en Chocolate uh, Pinto. <laughs> en als we dan kijken naar de Haas, Oliver Burman, Op 11, ja, en Hulkenberg op 14. Hulkenberg op 14, oké. Okay. Ja. Ja, ja uh, uh, jongens, het is, uh, het is een heel verrassend in. De jonge maar, jongens. Zet, ik denk weer gewoon dat je denkt dat het een Capri dat kan iedereen winnen. Ja, ja, ja we zeker weten. Over Max, hè? Nou nee. ja, <laughs> nou ja je, je zei het net over, uh, over inderdaad, uh, Piastri en over uh, ja. Perez. Maar nou blijkt eigenlijk dat voor beide teams op dit moment vanwege het kampioenschap uh, geldt... dat er toch wel teamorders uh, uitgegaan zijn. En dat uh, uiteindelijk Piastri uh, Norris moet voorlaten. En uh, ja, datzelfde geldt dan voor Perez, voor uh, Max. Ja, maar een hele serie, dat, dat zou misschien met het Red Bull team zou ik zeggen ja. Maar gewoon gewoon mij normaal, als de Noors daar helemaal ver achterin staat en Piasi staat op twee, gaat Piasi hem helemaal nooit meer voorbij laten klaar. Maar, uh, nee, dat geloof ja. ik ook niet. Dat gaat helemaal gewoon niet gebeuren. En ik denk ook niet dat Noor zelfs heel erg snel naar voren gaat. in de bakkoel inhalen is natuurlijk bijna onmogelijk. Of het er dwars doorheen willen. Ja, is bij de starten is daar ook helemaal niks mogelijk. Ja. Dat, dat je bij de, de start ja. een aantal plaatsen pakt. <laughs> Ja, maar je pakt, je pakt geen tien plaatsen, dus uh, heel simpel. Dus uh, het is daarna toch rondje voor rondje met, uh, en als je drs trentjes krijgt, ook daar, kom je er gewoon niet meer voorbij. Nee. zwaar. Uh, dus, dan, dan wordt het toch een, toch een heel zwaar verhaal van Nooris. Had hij problemen? Of had hij nee, een foutje? O, dus, foutje, uh, van de de team, he? foutje van het team, hè? Foutje van het team. Oh, foutje van het team, wat ik zeggen. Want de WK, dan is het wel zo dat WK natuurlijk wel... Uh, uh, ja, dat is serieus een uh, probleem, dit, hoor. Ja, dat is wel serieus een probleem. Nou, voor Max alleen maar mazzel. Ja, dat wel. Dat Zeker wel. weten. Zeker, zeker weten. Maar uh, dat de Red Bulls het dus nog steeds niet goed doen, dat is wat de klaarblijker. ik nog steeds zo... Het is niet opgelost. Nee, nou, ik, zag, uh, ik zag zijn hoofd na uh, afloop uh, van, de, van de kwalificatie. Oh. Hij die, sloeg op het stuur zelfs, die, die, die Norris. Ja, ja maar ja, Norris was sowieso boos. Maar Max Verstappen ja. die was ook niet helemaal nee, blij, hoor. Nee, was niet blij, nee. Ja, jeetje, jeetje, dus. de meisje krijgt vanavond geen leuke avond. <laughs> nee, dat denk ik niet. <laughs> <hast> maar uh, wat overlauwen? denk je? Ik heb, ik heb ja, nog nee, één nee, vraag. nee, we hè? gaan ook niet erover door hoor trouwens. Dus, uh... Ja, ga je en Nieuw hier naar um, Aster Martin? Nieuw in de Martin? Ja. ja maar dat wist, dat wist Jeremy Clarkson natuurlijk. Ja, die, te zei, het al, oh, ja. die zei het al, hè? Die zei dat al, inello hè? natuurlijk op huisjacht was. Dus eigenlijk wisten we het al natuurlijk. Ja, ja ik vind het een hele goede... Ik, ik vind het prachtig. Ik vind het wat in feite natuurlijk uh, meneer Stroll aan het doen is... en uh, met al die mensen uh, kopstukken met z'n allen zijn geld naar toe trekken. Uh, Alonso zou ontzettend blij zijn. Maar jongens, het is niet zo dat er dan in januari gelijk een hele goede auto staan. Hè? Dat gaat ook wel nog nee. even duren. Dus we moeten dan kijken naar 2026. Maar, Want uh, Nieuwe moet natuurlijk... Wel, de tekentafel ...je tekentafel hier eventjes uh, gaan bezetten. Is dit nou een teken voor Max... ...dat hij ook die kant op gaat? Ja, ik weet het niet. Weet je, wij weten niet hoe... Hij heeft het, het wel hij gezegd, hè. Ik ga en... achter Nieuwe aan. Ja, hij, hij hoopt wel heel erg nieuw, ja. Maar hij zit ook nog steeds heel erg achter Mar bij Marco vast. Dus, ja, dat is waar. Uh, dus dat is natuurlijk ook waar. Dus ik, ik weet niet uh, wat het voor gesprek zijn. Het is wel zo, als Red Bull zo doorgaat... ...down the drain ja dan is het een hele korte discussie denk ik ja. dan, uh, dan uh, wat het is wel zo je hebt het gezien met Mercedes zit je even in de downspiraal dan kom je wel weer uh, ga je verder door hè? ja ja ja, ja, ja. dus uh, dan, dan dan dan dan zou ik in 2026 zeggen dat max misschien wel mm -hmm. maar ja ik denk dat Alonso hem niet wil hebben, maar hij niet blij met jullie. Ja. Ja. Ja, nee, ja, ja, dat denk ik ook, ja. Voor Alonso is het top. Ja, Alonso, ja, Alonso, weet ik van dat hij altijd heeft gezegd... ik zou heel graag met mogen willen samenwerken. Nou ja, gaat het dan eindelijk gebeuren? Dan gaat het dus nu eindelijk gebeuren. Jeetje. Dus ik ben er heel blij mee. Zeker weten. Nou ja, ja, ja, ik, ja nou even, ik sta even te huppelen in de pitstraat hoor. Want die Paul komt op de andere keer die 72 voorbij. En dat is natuurlijk wel mijn helft, hè. Mijn helft is 1972, hè, die man. <laughs> ja, wat, dat, dat zijn die Formule 1 en Formule 2 Legends die op dit moment demonstratie geven. Ja, nee, wat de, de, de organisatie gedaan heeft, Leven Dat Productie gedaan heeft... die heeft gezorgd dat er een Lotus 72 van Kutsel Team Lotus hier is... en Emerson Fittipaldi is hier en die rijdt weer dus in de auto waar die in 72 wereldkampioen mee werd. Jeetje, is die auto van, van hemzelf? Ja, nou, en deze voor het Lotus en die, uh, dan, dan moet je heel veel centjes naar Engeland brengen en dan komt die auto even over en dan gaat Fittipo uh, daar vier keer rijden en die, uh, die is dan weer verenigd met zijn oude auto waar in 72 wereldkampioen werd. Mooi. 74 en die man hè, dus uh, en, eh, eh, dus Oh, dan uh, kun je ook nog wel even doorgaan, Rendel. Ja, Ik zei: Ik tegen meisjes in meisje de auto weer terug want Ik ben er nu klaar mee. We moeten stoppen met racen. Dus dat ze heel erg ja te schudden. Oh! Dus ik, ik <hijnen> ja, ja. Fiets het een beetje eng of zo, uh, Randall. Wat zei Fiets het een beetje eng. Ze vindt het dood, eng. ik. moet ja? zelf vragen, hoor. Oh ja, Uw, oh, heel... ze staat ernaast ja? je. Ze staat naast me. Je mag zelf vragen. Ja, ge geef hem maar ja, okay. even dan. Geef maar Je gaat in de uitzending, gaat uit. Hoi, met Sonja. Hey, Sonja met uh, Rob van de Radio. Goedemiddag. Hi, hi. Hoi, hoi. Hé, hey, het is gezellig daar hè, bij jou uh, bij Assen. op ja, dit moment. Het is hier fantastisch. Ja. Gewoon die meneer Vicky Paul die ontmoeten en zijn zoon. Oh, zo weet. Klassisch, zeg. Ja. Zo gaaf. Heb, ja, als... heb jij altijd uh, wat met uh, autosport gehad? Of uh, komt het nee, alleen maar nee, door Rendel? Nee, uh? nee, het is veel erger nog. Ik heb niet eens een rijbewijs. Oh, oké. Okay en ook, geen, ook niet dat je altijd de Formule 1 volgt en zo op nee, teven. nou wel, nee, nee, nee, ik heb een collega, een vriendje van me, die heeft geleerd wat Formule 1 is. Wij deden wedstrijden op het werk, en dus ik wist wel wat voordat ik Rendel ontmoette. Maar ja, deze wereld is fantastisch. Buiten de Formule 1, de amateursport die Rendel doet, ja, geweldig, echt geweldig. Mooi, ja. ja. Nou ja, ja. reist racet natuurlijk zelf ook. Vandaar moesten we je even aan de microfoon halen van... Uh, ja, jij vindt dat niks dat hij aan het racen is. Nee, nee, nee. Kijk, ik heb natuurlijk kriebels in mijn buik. Ik vind het doodeng. Maar ik heb ijzersterk vertrouwen in Rendel. En uh, zijn monteur, Dino en Rendel houden de auto heel goed bij. Dus je moet ook gewoon uitgaan van uh, de raceervaring van Rendel Van 25 jaar? 25. Ja, precies. Nee hoor, nee. Ik, ik vind het eng. Omdat het natuurlijk een hele lieve man is die ik niet kwijt wil. Maar hij houdt van racen en dat maakt hem leuk. Dus laat hem alsjeblieft racen. Nou, dat zijn hele mooie woorden om mee af te sluiten. Zo. Ja, dankjewel hè. Alsjeblieft. En ook uh, de groet aan Rendel En uh, nou, veel, heel veel plezier dit weekend daar verder op. Uh, alsjeblieft. Dankjewel. Oké. Okay. Helemaal goed hè? Oké, okay. ja. hoi. Ja. your fight Nou, volgens mij voelt uh, onze pit-reporter Reynolds zich als een vis in het water daar uh, op uh, Assen. Dat kan je wel zeggen, ja. Ja, hè, ja mooi. Hij uh, ja, doet ook uh, alles uh, zo'n beetje. Hè. Ja. Formule 3 en dan uh, weer uh, in een uh, ITCC. En uh, het maakt hem allemaal niet uit. Gewoon lekker racen. En dat kan ook uh, op uh, Assen. Uh, niet alleen op Zandvoort van het weekend, maar ook uh, daar bij de Classic GP. En dat uh, vindt ook uh, dit hele weekend uh, plaats uh, daarvan. Dit is die van de Night uh, Let's is het goed of niet? Ja, dat is goed erop. Oké, okay, kom u aan? Ja, stonden dan in de jaren negentig in de disco met de Nightcrawlers en... De Gin. Let's Up, uh, in de Gin bijvoorbeeld, ja, in de Alperstraat. Kom je daar veel, op? Ja, daar kom ik heel veel. Ja? Ik uh, was er zelfs uh, DJ. Nee. Vijf en een half jaar lang, ja. Echt? Jazeker. Oh, wat leuk. Ja, toch? Deze draaide je ook, dan. Deze draaide ik ook, alleen dan de Dup, uh, Club de Dup Club de Dup. De Club Oké. Okay. Hé, hey, we gaan naar het uh, beest van de week. Ja, Spike. Spike. Ja. Uh... Wie is Spike? <laughs> Nou, ik zal het even letterlijk voorlezen hoe, dit, hoe het tekstje binnenkomt, hè. Yo, Spike in the house. wellicht straks in jouw huis. <laughs> ja, ja, ja. Zo komt het binnen, op. Ik ben een Steffertman van net één jaar. Jong en op en top puur. Ik ben hier terechtgekomen omdat mijn baas niet meer voor mij kon zorgen. <laughs> rog, rog, ja, ik zie Rob in mijn ooghoek aan het lachen. Dat kan ik niet zo goed tegen. Oh, nee, oké. Okay. Ik ben naar mensen vriendelijk, enthousiast, lomp en uitbundig. <laughs> Ook dat klopt. Uh, uh, ja. Oh, je gaat het weer naar mij uh, reflecteren. oké. Okay. Eigenlijk uh, echt een echte Stafford puur, dus. Ik zou prima met kinderen kunnen samenwonen... mits mijn eigenaar uh, dit goed begeleidt. Wel wil ik vooraf even kennis maken met ze. In het estuil reageer ik naar onderen vriendelijke op afstand. Met een thee van hetzelfde kaliber... zou ik samen kunnen wonen na een goede match. Andere honden kan ik vaak netjes passeren, maar wil niet altijd contact met ze. Hoor. Ik zoek dus een eigenaar die het niet erg vindt om mij aangeleind uit te laten. Ik moet nog wat manieren aan de riem leren, want ik heb soms nogal aardig de vaart erin. Met een consequente en duidelijke begeleiding kan ik echt veel netter aan de riem lopen. Ook dat klopt. Ik ben in de hondenhuiskamer geweest en hier was ik ook even alleen geweest. Wel zat ik in de bench, maar dat ging ook prima... Verder ken ik de basiscommando's, maar het uitvoeren hiervan, dat doe ik niet al meteen. Ja, puber dus, we hadden het er al over. Wat ik nodig heb van eigenaar is duidelijkheid, rust, regels, begrenzing en uh, daarnaast uiteraard liefde. En uh, ik ben een echte actieve speelse en energieke hond en uh, zal ook voldoende beweging en uitdaging nodig hebben. Denk jij, die spike past in mijn leven? Nou, laat het spike dan even weten op. Uh, Ga langs bij Dieren Thuis, uh, aan de Keizersstraat 5 of kijk even op ikzoekbaas.dierenbescherming.nl Oké, okay, dankjewel Thomas. Wat een leuke uh, beest van de week heb je uitgekozen. Spike. Ja, weet je waar ik aan moest denken bij Spike? Nee. Aan die uh, van... Uh, van uh... Die zanger? Ja, hij is, uh, hij is toch gitarist? Wacht, oh, gitarist? Of zanger Ja, hij is een zanger. zanger geloof ik. achtergrondzanger of hoe noem je zoiets? Van uh, direct, direct. Ja. Zal dan ik even ik direct en... uh, opzoeken? Heb Misschien je een plaatje een plaatje van uh, Direct? Ga, ga ik even kijken. Soldier dus, on. Uh, so, soldier on. Oh. Even, even kijken, wacht even hoor. Ja, ik heb hem gevonden. Lekker rood. Dus ik gooi hem erin. Hier is uh, direct en soldier on. Soldier in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 yourself with a flower chain and a broken cane. Nobody cares how you feel like they think you're Zo gingen wij bij ZFM van het dier van de week over naar, naar Direct. Ja, en dat kwam natuurlijk Spike. door Spike. De gitarist uiteraard. En de twee, tweede zanger. Ja, en hij is ik. ook nog DJ. Oh? We hebben het over Spike inderdaad. Hij heet Frans. Frans, uh, ja, Frans. Nog iets. Frans nog iets. Frans, uh, Frans Duits, ken ik wel. Maar uh, <laughs> dat zal hem niet zijn waarschijnlijk. Nee, hè? Nee, nee, nee. Nee, nou ja. Dus uh, nou, nog een paar platen. En uh, dan gaan we luisteren naar... Frans van uh, Soest. Frans van Soest. Dat is ja. hem, inderdaad. Dus uh, dan gaan we luisteren naar Entertainment for You... want uh, Fred heeft er wel voor gezorgd... dat er weer een uh, mooie aflevering zo dadelijk uh, klaar staat. Au. Na vijf uur met een hele mooie mix van uh, heel veel Nederlandstalige muziek... maar Kijk. ook uh, zo nu en dan een Engels plaatje en een lekkere dance classic. Je gaat het allemaal meemaken straks om vijf uur hier bij uh, CFM. En uh, wij gaan nog een paar platen draaien tot aan uh, dat, uh, dat moment, zeg maar. Een van die platen die we nog uh, uitgekozen hebben... Is deze van de praamboeien groot? Als je daar nu zit met betaalde ogen. Wat is er mis? Wat kan ik voor je doen? Voor Volgens mij kan je zo meedoen aan een Rijtje plaatje, Thomas. Hoe is het eigenlijk met Linda? Ja, met Linda gaat het hartstikke goed. Ja? Ja. Okay. Zeker weten. Dus uh, nee, lekker bezig, die Linda. Ja, Linda, je, zegt, ja. ja je hoorde het uh, Frank Boei Groep. Uh, weet je wie dus, ook lekker bezig zijn? Nou? Die uh, jongens van uh, Extinction Rebellion. Heb je dat nog meegekregen, trouwens? Nou ja, die gingen iets doen op de A12, ja, ik geloof ik. Ja, nou, die zijn om 12 uur begonnen met uh, op de A12 een uh, sit-in, om zo maar te zeggen. Ja. En uh, nou, inmiddels uh, is het uh, aantal gestegen naar mensen die daar op de weg zitten... naar ruim over de 500 mensen die de snelweg A12 blokkeren. Dat is zeg maar uh, Den Haag uit. Uh, de Utrechtse baan noemen ze dat ook wel. Uh, maar inmiddels uh, ruim uh, 500 man. Ze zijn inmiddels tentjes aan het opzetten. Want ze zijn van plan om ook daar vannacht te gaan overnachten nog. Oh, dat en, meen je niet. Ja, en de politie die zegt... Uh, jongens, uh, we, wij zijn aan het staken voor wat betreft de grote... Grote inzetten. En uh, wij doen er niks mee. En dat kan zomaar. Nou ja, politie is in staking, zeggen ze. Dus ik, ik, ik, ja, ik denk dat het zomaar kan. Oké, okay, oké. Okay. En uh, kan uh, Rijkswaterstaat ofzo? Uh, of, uh, nog, met, uh, met die gele auto's eroverheen. Met die gele auto's. Even schip maken? Ik, ik, dat, ja, dat, dat niet. ik nou, denk het niet. Ik denk dat dit wel een politietaak is. Oh ja, oké. Okay. Het leger. Ah ja. leger kunnen je ook inzetten. Ja, ja leger. Ja. F-16's erover laten heen vliegen. Dat, dat, dat zou... zou <laughs> nee, nee. Nee, maar het leger kan je toch best inzetten... om uh, wat van die demonstranten weg te rapen daar. Ja, ik heb geen idee, hoor. Nou ja, dus uh, in ieder geval is het uh, helemaal geblokkeerd. Oh, en is de, Rob, ik ja? krijg net binnen dat de politie om 5 uur gaat ingrijpen. Toch? Nou, dat is over tien minuten. Dat komt nu binnen. Dat is vers van de pers, Rob. Oh, Oké, okay, bij deze dus toch politie uh, ingrijpen. Om vijf bij, uh, uur gaan ze ingrijpen. Oh, dat is over tien minuten, ja. Over tien minuten, als wij uh, gaan stoppen. Oh, dan moeten ze gauw die tentjes erin pakken. <laughs> dus er wordt helemaal niks uh, met... Uh, nee. nou, dat vind ik toch wel, uh, ja, ik mag het niet zeggen, toch wel goed uh, dat ze ingrijpen. Ja, ze moeten op een gegeven moment wel, hè. Ja. Het kan niet zo zijn dat een uh, grote uh, snelweg. Anders uh, zitten die gasten er over drie weken nog. Ja, snelweg het hele weekend al. <kijkt> überhaupt al uh, gewoon dicht is. Dat kan ja, gewoon helemaal niet. Nee, joh. Dus oké, okay, nou dat wat betreft die uh, demonstratie dus van uh, Extinction Rebellion. En hier is uh, Ramses Shafi. Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was.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 Ronde, zing weg, huil, wit, lach weg en ronde, zing.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 I'm En dat zijn oh, dan van die hele grote radio-hits... die ja. je gewoon zo vaak mogelijk moet draaien. Oh, dat is toch, een leuker, radio. Op. Is toch Kensington lekker, Kensington en uh, Streets, wat een nummer, hè? Ongelooflijk, ja, hè? Ja, top. Ja, mooie afsluiter van de, deze aflevering van uh, Zandvoort op zaterdag. Dank je wel weer uh, voor uh, jouw bijdrage. Ja, jij uh, voor, ook jouw, uh, was, was zeker gezellig. Ja. En uh, wanneer uh, ben jij er weer, Nou, uh, 5 oktober ben ik er weer. 5 oktober? Ja, 5 oktober. Oké, okay, oké. Okay, hij ah, ja. is nog maar twee weken. Wie, uh, met wie ben je volgende week? Uh, volgende week uh, ben ik met uh, Dolly. Oh, Dolly? Ja. Oké. Okay. Ja, en die week daarna heb je natuurlijk die IV-experience. Ja, ja, zeker. En dan zeker. die week daarna ben ik er weer op. Ja, nou kijk, uh, Dolly en uh, trouwens uh, met Fred ook, hè want uh, dan hebben we de speciale Sanford voor jou editie. Wanneer? Volgende week, volgende week. Oh ja. En dan doen we vijf uur lange radio van twee tot zeven uur. Oh. En dan komen er allemaal grote, grote artiesten komen langs, oh, leuk. zangers, met name Nederlands talig besteden we dan aandacht aan. Oké. Okay. En uh, ja, dan komt toch de, de broer van Peter Beemse uh, nog uh, langs. Kijk eens. Dus uh, nee, dat, dat wordt. Dan, een uh, gezellige boel dan. Wordt zeker een gezellige boel volgende week van twee tot zeven uur op de Zandvoortse Radio ZFM. En uh, wij gaan eruit uh, naar het nieuws en weer. En uh, jij veel plezier bij basketbal, he? Ja, dankjewel. Kom goed. Waar is dat? Leiden. In Leiden. Dus uh, Leiden. snel naar uh, Leiden toe. Moet je dan uh, over de A12 heen? Nee, nee gelukkig niet. Ook ik maait de dag een beetje vandaag. Oké, okay, ja, dat zou yeah, ik maar bye. doen. Uh, Oké, okay. nou we ja, gaan uh, als laatste draaien. Deze van Monty Python. Dag! Dag! Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse.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 Piece Just remember that the last laugh is on you. And... Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.